AMB-verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... staat tussen Evedingen en Nieuwegein... 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn maar twee van de vier rijstroken open. En bij Utrecht is er een ongeluk gebeurd met auto en caravan... op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knop het Oude Rijn staat 6 kilometer file... De hoofdrijbaan is de rechter reist ook dicht. Je kan het beste via de parallelbaan rijden. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Vier kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid. Moet je vanuit Rotterdam naar Den Haag nemen dan de route via het Westland door de A20 helemaal uit te rijden. Op die A20 loopt het ook vast door de A13. Richting Hoek van Holland staat tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein 5 kilometer. En er zijn werkzaamheden dit weekend in Zeeland op de A58. De Vlakentunnel is in beide richtingen dicht. Richting Vlissingen is het vooral druk daardoor tussen Rilland en de Vlakentunnel 8 kilometer.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 U bent uh, opnieuw uh, rechtstreeks verbonden, heet dat, met uh, Carré, met uh, de Amstel waar uh, wij verder gaan met opium... Uh, bij de AVRO hier op Radio 1. Ik heb drie gasten aan tafel. Uh, in de eerste plaats is dat Oscar, v Oscar van Gelderen. Hij is uitgever van uh, David Sedaris, de, de Amerikaanse schrijver... die hier morgen... Carré, de grote zaal van Carré, gaat vullen. Is het al uitverkocht of niet? Het is bijna uitverkocht. Bijna uitverkocht, ah, Roland, ja. Bijna, ja. Uh, Roland Kieft zit aan tafel. Hij heeft een drietal klassieke cd's. Je hebt uh, onder andere de Jussenbroers ja, meegenomen. Ik, heb, ik wil echt frassen. Ja. <laughs> ik wil komen met iets wat niemand kent. Ja. Um, een soort marketingorgasme op ons afgekomen deze week. Maar ik ga er toch nog iets over roepen. Ja, Jeroen de Man zit ook aan tafel van uh, de Warme Winkel. Een uh, theatergezelschap dat uh, zich op uh, uh, ja, Oostenrijkers heeft gestort. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Rielke onder andere. voorstelling die ik heb gezien in uh, Amsterdam-Noord in een boerderij. Ja. Uh, wat, wat is zo aantrekkelijk aan die, uh, aan die Oostenrijkse schrijvers van het de Schekle... Ja, dat is natuurlijk. Een, dat, dat is een, dan kan ik met een gigantische uitleg uh, komen. Dat maar is dat niet is de bedoeling. Nou, nee, precies. Maar we zijn er uh, vier jaar lang mee bezig geweest. Dus ja. we hebben daar een hele studie naar gedaan. Het, wat oh, spannend oh, is, is, zeker in het de chècle Die periode was Wenen gewoon de culturele hoofdstad van Europa. Ja. Van, ja. van de wereld misschien nog wel. Ja. Dus dat is zo'n zo bombast. Sowieso is die tijd allemaal te gek. Zo'n zo ontzettende creatieve, innovatieve periode. Ja. Ja. ja, daar kan je alleen maar jaloers op zijn. Okay. met terugwerkende kracht. Als je het vergelijkt met de situatie ja, die wij hier met, in Nederland met, hebben, met, bijvoorbeeld. Ja, of ook wereldwijd. Ja, ja. ja. Heb je al ooit iets van, van, van, van een dichter, een rielke bijvoorbeeld uitgegeven? Voor oh, Rielke zelf? Nou ja, niet voor Rilke zelf. Is... Nou ja, iedereen mag Rielke uitgeven. Is, is, ja, die is natuurlijk rechtenvrij inmiddels. Maar? Niet? Nee, Rielke niet. Andere dichters? Ik heb net het uh, debuut van een 99-jarige Japanse uh, dichteres uitgegeven. werd uh, gisteren uh, heel goed besproken in NLC. Dus Oké. Okay. Daar ben ik wel vrolijk van. Ja, ja. En die komt dan ook voor een promotietour naar Nederland, of? Nee, ik heb wel geprobeerd, maar haar zoon die is 73 en die neemt de honneurs waar in Japan. Goed, praat straks ja. verder over David Sedaris. Verder hebben we de 80 seconden. We hebben natuurlijk ook nog uh, de uh, virtuele vitrine. Vandaag met de Porgy Fransen. Eigenlijk in het doosje van de Merit-Resselhuis prijs die ik ooit gewonnen heb. Dus hij staat eigenlijk in de prijskast. Ik heb meer prijzen, maar deze prijs vind ik eigenlijk altijd nog het allerleukste. Maar eerst uh, David Sedaris. Dus Paul de Leeuw, Afbrand Kors, Sylvia Witteman... ze zijn uh, wild enthousiast over zijn verha verhalen... maar veel mensen kennen David Sedaris nog niet. Toch wilt Carré zich morgen met een horde enthousiaste fans... waarom hoort die man thuis in het Koolijke Theater... en niet in een muffig bibliotheekzaaltje... waar veel schrijvers uh, hun werk voor, uit hun werk voorlezen. Oscar van Gelderen uh, is zijn uitgever. J Jij weet ongetwijfeld het antwoord. Want is, is hij misschien meer performer dan schrijver? Of? Nou, ik, ik denk dat hij uh, iets doet wat meer op uh, theater en, en uh, cabaret lijkt. In die zin dat hij zijn verhalen eerst uittest. Hij gaat de hort op, hij leest ze voor in theaters. Daarna uh, leest hij ze voor de uh, National Public Radio. Daarna komen ze in tijdschriften, daarna komen ze in boeken. Dus op het moment dat het boek verschijnt, zijn die verhalen helemaal fijn geslepen. En... In de volksstand las ik iets wat ik nog niet wist... dat hij bij alle grappen die er in een tekst zitten een doodskopje zet als iets niet werkt in de, in, de, in de zaal. Dus je merkt ook van ja... het is eigenlijk een opeenstapeling van uh, niet zozeer one-liners... maar alles is tot op de comma uh, geregisseerd, zeg maar. En dat maakt hem wel bijzonder. Ja, hij heeft in de Carnegie Hall heeft hij bijvoorbeeld ook uh, opgetreden. Ja. Daar zijn ook opnames van. Even een klein stukje om, om de stem van de man ook in het theater te horen. I mean, in terms of show business, you can't get any lazier than me. I mean, I read, I read out loud. There's... N you know, I, I heard somebody saying that their seat was on the balcony, and I thought, you're not missing anything. There's nothing to, nothing to look at. Um, so it's pretty amazing to me that, um, that, I don't know, that you can just read out loud and that you can be here. That's to me. Ja, dat is amazing. Ja, dat klinkt dus allemaal heel argeloos, maar je zegt dat ja. hij is allemaal tot in, tot in de, de puntjes is er allemaal over. Ja, want dit is volgens mij een uh, soort QA, wat hij ook na afloop doet. Dat Aha. is dan wel spontaan. Of tenminste, hij reageert op vragen uit de zaal. Misschien zijn het niet, antwoord, ja, dat, niet geregisseerd. Maar um, nou ja, dat, dat, ik heb natuurlijk over nagedacht. Met zo'n man kan je het doen. En mm -hmm. ik denk met Stephen Fry kan je dat ook doen. Misschien in een keer. Maar de gemiddelde literaire auteur lijkt me heel lastig... om daar inderdaad een uur naar te luisteren. Yeah. Of in ieder geval om daar dan ook een, een, een substantieel bedrag voor te vragen. Want hier kosten de kaarten ook. Je komt niet voor vijf pieken naar binnen. Dat nee. kost wel wat. Dus, en ze verwachten ook wel wat. Yeah. En ik denk dat je dan ook wel... Nou ja, entertainment klinkt een beetje cheap misschien, maar... Ja, het is meer dan voorlezen. Nou is hij al meerdere keren in Nederland geweest. Uh, een jaar of zeven geleden was het geloof ik voor de ja. eerste keer. En toen waren het vooral de expats, dus de, de Amerikanen ja. die hem al kenden. Ja. Is, hoe is dat nu? Zijn dat, heb je enig idee? Nou ja, wat voor soort mensen sinds, nu, uh... sinds vorig jaar uh, hebben we hem zeg maar, aan de praat. Uh, dat wil zeggen dat hij ook in het Nederlands heel goed verkoopt. Uh, hij kwam hier, ik geef hem al tien jaar uit. En in het tien jaar lukt het me niet om zeg maar, Nederlands publiek te bereiken. Dus als hij hier kwam, in het John Adams Instituut bijvoorbeeld. Zat het ja. wel vol, ja. maar met 90% Amerikanen. Ja.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 Uh, weer een, een heel stuk met uh, Pauline Cornelissen die de loftrompet afsteekt. Woensdag was uur op de radio. Ja, van Kostius, uh, ja. Uh, ja, uh, mensen geven quotes, mensen promoten, mensen twitteren erover. Dat is natuurlijk een... Uh, en ze vinden hem heel leuk. Dus wij, omgekeerd regelen wij dan weer diners, dat, die mensen, uh, dat ze hem ook kunnen ontmoeten. Dus het uh is -huh. dus een soort wisselwerking. En dat, dat slaat blijkbaar nu aan. Ja, want je hebt dat soort mensen die op... op ik noem ze maar even opinion leaders, mm -hmm. heb je nodig om, om, de, de, de, ja. om, om de, de faam te verspreiden. Nou ja, het feit dat hij mooie recensies had en interviews in de alle belangrijke kranten heeft niet geholpen. Ja. En vroeger vroeg ik dan een, een cabaretier van wil je me een leuke quote geven? En dan zei hij, ik noem wat Jan Jaap van der Wal, uh, Cederen is heel erg leuk, moet u allemaal lezen. Hm. Maar dat was eigenlijk niet zo verrassend, dat was eigenlijk een denkfout van mij. Toen dacht ik, je moet eigenlijk contrasten zoeken. Je moet juist iemand zoeken, bijvoorbeeld Johannes van Dam die je niet als eerste, sowieso bij een lachend gezicht... denk ik niet als eerste aan Johannes van Dam... maar die vindt dus Seders heel erg leuk. Ja. En dan denk ik van als hij het leuk vindt... dan is dat denk ik verrassend wanneer Jan-Jaap van der Waal zegt. Ook leuk als hij dat vindt. En heel ja. veel cabaretiers vinden hem natuurlijk leuk. Maar ik zoek ook naar mensen die, ja, zoals Francine Ome. Dat zijn niet de directe personen die je associeert met CDR's. En dat, dat maakt het denk ik Ja, je, je, je noemde al het diner. Wat, wat gister, er was gisteravond een diner waar, waar hij uh, met een aantal van die Nederlanders ja. uh, uh, kennis maakte. Want hij kent ze in feite al, want hij komt, komt te ja. vaker hier. Uh, uh, toen heb ik, uh, ik was daar ook even, ik heb niet meegegeten, maar even voor wat, wat uh, interviewtjes. Vroeg ik uh, Johannes van Dam uh, mm -hmm. bijvoorbeeld, van, van als je hem nou zou vergelijken met een... Uh, met een gerecht. De man is de uh, culinaire journalist... dus die zal er wel over hebben nagedacht. Hoe zou je uh, David Ceders dan omschrijven? Ja, dat is wel heel erg moeilijk. Uh, <lacht> maar in ieder Stomme geval... Vraag. ik denk dan aan een uh, fantastisch uh, buffet Met van alles erop en eraan. Maar uh, ja, het is, een, het is een beetje een, een grabbelton uh, van... Uh, maar van gig zo'n gigantisch uh, humor en afstandelijkheid en zelfspot, dat is, uh, het maakt hem volgens mij tot uh, de grootste humoristische schrijver van de Verenigde Staten en misschien wel van de wereld. Ik uh, moet altijd onbedaardelijk lachen. Het is zo geestig. Aafkland ah, Kostjes, hoe verklaar jij het succes van David Sedaris? Hij is gewoon heel erg goed. Ja, dat is zo makkelijk. En uh, ik denk dat hij nu ook eindelijk in Nederland mensen dat doorhebben. Dat, dat was even wat tijd voor nodig maar, uh, en wat promotie. Maar als je eenmaal één bundel van hem hebt gelezen, dan wil je ze gewoon allemaal lezen. Zo werkt dat met goede schrijvers. Maar ik moet ook zeggen, ik vind hem eigenlijk op zijn best als hij het voorleest. Ik vind het heel leuk om het te lezen, maar zijn stem erbij en zijn mimiek, dat maakt het echt helemaal... Af. Pauline Cornelis, hoe verklaar je het succes van David Sedaris? Um, het is heel erg eerlijk wat hij schrijft. Het is heel grappig. En een deel van zijn succes is volgens mij ook dat hij heel erg goed kan voorlezen. Dus zijn eigen werk kan voorlezen. Zodat je, als je er naar luistert, het gevoel hebt dat je bij een heel goede uh, theatervoorstelling bent. Karin loopt vol. Is dat iets waar jij van droomt? Uh, ik zeg altijd... Of wat zeg, ik, zeg helemaal niet altijd. <laughs> Sorry. Uh, uh, nou, ik ben, ik ben altijd nog zo ontzettend uh, blij als de kleine comedie vol zit. Dus de carré is, uh, voelt een beetje groot voor mij, maar... Ik denk dat mocht het, mocht het ooit gebeuren dat ik dat natuurlijk geweldig vind. Ja, de nadruk ligt dus, dat merk je, Oscar van Gelder, toch op het voorlezen. Dus het is meer een performer bijna dan een schrijver. Dus dat, dat doet het kennelijk. Even naar de andere kant van de tafel. Jeroen, jij, jij bent een performer, althans je bent een theatermaker. Vind jij iets van deze man, van David Sedaris? Van zijn, van zijn voordracht of van, zijn, van de inhoud van zijn boeken? Ja, ik, ik weet het nog, nog niet. Ik, ik moet me daar echt eerlijk, bedoel je. Je vroeg me net: ken je hem? Ben je fan? Ik mm. zei nee. Maar ik, ik weet er gewoon te weinig van. Ja, ja. En uh, ik denk altijd als Pauline Cornelissen dat, dat leuk vindt, dan, dan zou ik er wel niks aan vinden. Maar als de avond dan weer leuk vindt, dan denk ik: Nou, dan ja, hey. vind ik het misschien wel toch wel weer leuk. Ja, in twijfel. Want ik ben wel een beetje fan van, uh, van ABC. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar. maar ik kan me voorstellen, ik, ik, ik heb het wel een paar keer gelezen... en dan vind ik het eigenlijk een beetje stom, maar meer omdat ik... ik hou heel erg van literatuur en ik vind het geen literatuur. Ja. Maar het is, ook als Oscar, dat, dat net als ik het mag zeggen... Tuurlijk. Uh, uh, als jij dat dan vertelt, dan, denk, dan vind ik dat... Ja, dan, dan, gaat, dan moet je het ook niet zo lezen als schrijven. Het is gewoon een allrounder. All ja, het is literatuur. Kijk, de vraag is wat literatuur... maar wat, wat iedereen ook merkt en grappig vindt... is als hij, als je, als hij hier zit, heeft hij zijn opschrijfboekje hij zal uh, in een volgend verhaal... komt er weer iets terug van een bezoek aan uh, Nederland. Dus het is gewoon een werker. Hij is gewoon een werker, ja, hij schrijft op, wel, ja. hij observeert. Ja. En, hij, en het enige wat hij doet is zijn eigen belevenis. Het, zijn allemaal, het is eigenlijk een derivaat van die dagboeken... Ver, ver, verpakt in korte verhalen. Dat ja. maakt het wel bijzonder, omdat ja. korte verhalen in feite dood in de pot is. In de literatuur in ieder geval niemand leest korte verhalen. En ik denk dat het succes van... Sedaris wat dat betreft ook wel hoop biedt voor het genre korte verhalen. Want het ja. blijkt dus dat er gewoon honderdduizend verkocht kunnen worden. Op voorwaarde, dat, op voorwaarde dat men het wel weet te performen. Dan nou ja, het. wat hij zegt is, uh, Pauline Cornelis, maar Aving vond je heel leuk. Dat ja. is precies wat ik zeg, dat je dus contrasten zoekt en mensen bij elkaar. En de mensen die wij eromheen zetten, er zit altijd wel iemand bij... waarvan je denkt, nou ja, als die het leuk vindt, dan zal ik het ook ja, gaan proberen. Ja. Overigens, ik heb uh, Sedaris gisteravond zelf ook nog gevraagd. Ja, waar zit hem nou het succes? Ja. Hoe kan het nou dat je zo succesvol bent in Nederland? En die zegt, het komt alleen maar door mijn uitgever. Nou, daar heeft hij ook helemaal gelijk in natuurlijk. Maar uh, ik vind het ook, ook slim. Ik vind het dat dat ik, ik een goed verhaal. Zeg maar nou, strategisch, ja. zeg maar, ja. zo met zo'n cover. Ik vind het slim, maar ook oprecht. Ik bedoel, ik geloof die mensen wel. En het, ik, ik geloof niet dat er een smak geld is gedokt om te zeggen... Wil je even een leuke quote? Ik ga nee, helemaal dat wel echt, echt dat tof in. Kijk, de grap is dat hij... Ik zal je een voorbeeld geven, zijn laatste boek. Dat heet When You're Engulfed in Flames. Wanneer je omringd bent door vlammen. Nou, is niet echt een hilarische titel. Hm. Uh, de cover, uh, uh, die circuleert hier ook. Dan zie je een, een, een skull van... Uh, of zeg je dat? Een doodskop, doodskop. van... Uh, een skeletkop van Van Gogh. Ja. Uh, vies, bruin, groen, uh, sigaretten. Uh, ja, het is niet dat je denkt van dat wordt lachen. Uh, sterker nog, het ziet er volstrekt uh, suicidaal uit allemaal. Dus ik dacht, A, waar schrijft die man over? Familie. Dus je moet laten zien, familie. Uh -huh. B, je moet laten zien aan die cover, dat wordt leuk. Ik bedoel, als iemand leuk schrijft, mag je, de, mag je dat best wel communiceren, lijkt mij. Drie, dacht ik, als je een soort stamboom van die uh, covers maakt... dan laat je zien dat, die man ook dat het niet alleen familie is waar hij over schrijft... maar het wordt ook gesupport door mensen. Dus die quotes, die mensen staan er groot op... met ook hun figuur erbij, met de website op de cover... Daarmee laat je al zien dat het gedragen wordt door mensen... in plaats van een eigenlijk heel slecht communicerend... als we het hebben over Anton Beek, die zegt... nou die klavers die van Starris, daar zou niemand bij stilstaan. Ja. En dat is denk ik fout één. Niemand stond erbij stil. En dan kan je heel erg leuk zijn, maar als niemand het weet... en als je het niet uitstraalt, ja, dan houdt het toch snel op, denk ik. Ja, ja. Nou, je bent heel succesvol in ieder geval met deze manier van uitgeven, dat blijkt. Ik het, we die... zullen het morgen zien. Ja, nou ja, goed, als er al veel kaartjes verkocht zijn... dan uh, neem aan dat die mensen ook allemaal wel komen dan. Uh, er zijn nog kaarten schijnt. Uh, morgen om vier uur hier in Carré. Uh, en meer informatie op uh, www.davidsaderres.nl. Ouska van Gelderen, ja. dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar uh, J.P.T.X. Uh, die speelt zijn tweede nummer en dat heet Teenage Town Revisited. Dus is een liedje over een berg Noord-Holland. Café de Taverne. kom ik oorspronkelijk vandaan. Dat mag best wel even.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 Welcome to some local band, them riffs we used to play. Still up green. to pass the test of time. Mm -hmm. Teenage Town Revisited. Dat was uh, J.P.N. tekst. dat komt er van uh, Speak Diaries, een uh, nieuwe album. Uh, even over Bergen, terwijl hij zijn gitaar neerzit. Of aan de wil hangt. ik weet het niet. Nou, zet me gewoon even neer. Dan komt hij hier aan tafel zitten. Oh, voorzichtig. Duur apparaat. Niet worden. <laughs> Die uh, Teenage Sound Revisited uh, uit Bergen. Ik weet nog wat vorige uh, keer dat, dat wij elkaar troffen was uh, in Bergen... omdat wij daar toen een uitzending vandaan maakten. Uh, uh, jij hebt daar een goede tijd gehad, hè, geloof ik, toch? Ja, ik ben, geen, uh, ik ben er niet geboren, maar ik heb... Uh, ja, god, je, je puberteit is altijd wel... Uh, in ieder geval tijd uh, met allerlei tegenslagen... Maar ook met de enorme, glorieuze momenten natuurlijk. Dus, ja, uh, ja. Dat is wel verbonden bij, met dat dorp voor mij. Ja. Ook al ben ik er al heel lang weg. Ja, het hele uh, album Speak Diary is heel erg over uh, het verleden, toch? Zit je in een midlife crisis of zo? Nee, ik bedacht eigenlijk dat we het uh, met z'n allen eigenlijk... denk ik wel te durven zeggen... dat merk ik ook wel in het theater waar we dit programma nou ook spelen... met deze liedjes, maar ook met teksten ertussendoor... dat ze met z'n allen een beetje in een uh, eigenlijk chronische identiteitscrisis zitten. Ik bedoel, vergeleken met vroeger. Ik bedoel, je, je, hebt, je bent getrouwd en, en twee jaar later ben je opeens weer gescheiden... en ben je weer single. Aha. Je hebt een baan en opeens heb je ook geen baan meer en moet je daar weer uh, meewerken, Of je neemt een hele andere loop uh, met je carrière. Dus uh, aan de hand van mijn eigen leven laat ik eigenlijk zien... Uh, dat we constant op zoek zijn. En we denken altijd maar, morgen wordt het beter. Mm -hmm. En uh, ik denk ook altijd, morgen wordt het beter. Maar opeens dacht ik vorig jaar aan het eind van uh, de vorige tour... van, uh, ja, hoe, wat is er eigenlijk gebeurd? En uh, kan ik eigenlijk grip krijgen over wie ik nou geweest ben? daar kom ik in het theater niet uit... Nee. Op de cd ook niet. Maar het levert wel uh, een hele leuke avond op. En in het leven zelf kom je er ook niet uit? Of, uh, wel? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg altijd so far so good. Ja. Zelfs als het heel slecht gaat. Ja. Maar ja. het idee van morgen wordt het beter in, deze huidige, in het huidige tijds, tijdsgebericht? Uh... Dat blijf ik altijd denken. Ja? En aan het eind van het programma dan kom ik ook tot de enige conclusie... als je dat zo mag noemen. Van, uh, nou, dat, dat we op de snelweg van het leven is er eigenlijk maar één goed uitzicht, dat is uitzicht recht vooruit. Dus morgen wordt het beter. En je kijkt alleen af en toe even achterom als je in moet gaan halen. In, het, in de spiegel. Ja. Een mooi beeld is dat inderdaad. Ja, in de achteruitkijkspiegel. Ja. Voel je het ook alsof je voortdurend onderweg bent? Want ik, ik vind jou echt zo'n zo muzikant die ja. net als de dijk ja. de hele tijd in de bus zit. Ja. Maar... Ik had, ik had uh, ja, ik had net ook toen ik dat allemaal hoorde over de, de dijk... Uh, documenteren dacht ik, ja, die wil ik ook heel graag gaan zien. En uh, ja, dat leven, dat... Uh, ja. Zodra je maar en roulant bent, zodra je maar... Uh onderweg bent, dan is het eigenlijk al mooi. En denk je, aan ja, morgen, dat, uh, dat is het eigenlijk. Ja, ja mooi. Waar, waar ja. kunnen we jou binnenkort... eens even kijken waar we je kunnen zien. Uh, Speak Diary Tour, afgelopen week is dit begonnen. Tot met 5 december in een aantal theaters. Uh, ja, de eerste precies. volgende optreden. Dat is dus het... in ieder geval volgende week uh, donderdag in Hilversum... en volgende week zaterdag in Deventer. En uh, volgend jaar in de herfst... dan komt er uh, nog een, uh, een tweede lek aan. Die wordt nog uitgebreider. Dus, uh... Oké, okay, goed. Ja. Nou, deze Speak Diary uh, CD in ieder geval, uh, die ligt uh, in, in de winkel. Absoluut. Dankjewel JP. Straks uh, ja. nog een uh, nummer, ja. heel graag. Gaan wij naar uh, de 80 seconden. Elke week geven wij een uh, latent talent uh, de gelegenheid... om hier uh, ja, 80 seconden, 1 minuut en 20 seconden te vullen. Uh, wie is dat vandaag? Ik ga het u vertellen. Normaal gesproken staat ze voor de klas... maar samen met haar beentje is ze nu hard bezig uh, met haar debuutalbum. Vandaag geeft ze daar een voorproefje van. De 80 seconden van Lin is gone light sun brother sister night i small till done brother sister on your own your known grasp your chance one more... Toen waren ze we weer voorbij, de 80 seconden. Lin, eigenlijk heet ze uh, Jolinde. Maar Lin vond ze ongetwijfeld een uh, iets uh, more catchy name... voor de internationale markt. Of is, zijn er heel andere ideeën aan uh, ten grondslag? Um, nou, ik heb een tijdje in, uh, in uh, uh, Engeland gewoond. En daar noemden ze hem allemaal Lin. Ah, Toen dacht is... ik, nou, dat klinkt wel goed. Ja, klinkt wel ja. goed. Je, je, je praatstem is bijna hetzelfde als je zangstem, Of is dat iets hoger, toch? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, het is wel hetzelfde. Ik hoor mezelf ja, nog ja, nee, nee, <laughs> nee, nu het hoor. De buurt CD, hoe ver ben je? Zijn de nummers klaar? Is de opname al gepland? Nou, we hebben gisteren onze laatste zangpartijen opgenomen. Dus ze gaan over twee weken gaan ze echt worden gemixt. En dan, deze herfst komt het dan uit. In een echte studio of thuis met de, met, met de gordijnen dicht? Of hoe gaat dat? <laughs> een beetje een combinatie van allebei. We zijn in het begin echt begonnen in de studio met de drums en de bas. En we nemen nu op bij mijn, bij mijn broer thuis. Hmm. Echt in de huiskamer? Nee, nee, echt in een studio in huis. Oké, okay. ja, ja. Ik heb daar hele mooie romantische gedachten bij, maar dat is uh, goed. Gewoon echt een studio. <laughs> ja. en, en, en dan? Uh, Uitdelen, promoten, uh, Begiel belen in de studio gaan zitten? Of hoe, hoe ga je dat aanpakken? Dan oh, um... moet je even met Oscar praten. Die, die kan dat heel goed uh, dingen promoten. Oké, okay, ja. dat is sowieso een goede. Hoewel cd's, is. ik weet niet, is een heel andere markt, denk ik. Hè? Nee, dat is allemaal precies hetzelfde. Is hetzelfde, ja? ja. Want, zie je het verschil niet. Nee? Nee, ik denk dat als je iets goeds hebt, dan moet je zorgen dat zoveel mogelijk mensen daar kennis van nemen. En maakt echt geen bal uit of dat uh, appelgebak is bij uh, Winkel of uh, David Sederis of Lin. Lin. Goed, dan nou je hoort het. Ja. Ja, ja. Als het goed is, dan verkoopt het zichzelf eigenlijk al. Misschien. Ja. Nou ja, we gaan sowieso een releaseconcert houden zodra die uit is. En dan uh, willen we volgend jaar, begin volgend jaar willen we gaan toeren. Oké. Okay, nou, heel veel succes daarbij. Waar hoort het uiteraard in de gaten? Want uh, mensen die hier de 80 seconden hebben gevuld... nou, er zijn massa's die daarna groot zijn geworden. Echt waar. Goed, dankjewel. Uh, heeft u zelf gezien iemand thuis uh, die iets kan? Of heeft u zelf iets in huis...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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Maar vind je dat nog? Maar dan heb je ook wat. Het schuurt lekker op een goede, intelligente manier. Muzikaal is het echt een feestje. Maar daar kunnen we het echt heel lang over hebben. Deze week, klassieke, klassieke muziek. muziek. Ja, Klassieke muziek met uh, Roland Kieft. Um, drie cd's heb je meegenomen. We, we gaan even heel kort de eerste doen. Arthur en Lucas Jussen, die uh, Schubert uh, spelen. De twee, dat nou, is geen tweeling, maar het zijn twee broers, hè? Het zijn twee broers, ze dus verschillen drieënhalf jaar uh, ja. van elkaar. Ja. Um, uh, uh, als je niet iets van Arthur en Lucas Jussen meegemaakt hebt... deze week op televisie of in de kant... dan heb je echt alleen maar met wilders uh, te maken gehad, uh, waarschijnlijk. Uh, want het is, uh, het is uitgerold. Uh, ik zei het al, een soort marketing-orgasme. Um, en ik, ik kijk ook nog weer eens naar Oscar, uh, centrale gast in dit uh, ja, programma. Ja, orakel in dit programma, uh, want het, uh, <laughs> ja. Het, uh, nou, gisteren nog weer in de Volkskrant. Uh, Gisteravond bij Paul Witteman inderdaad. Um, uh, ja Universal is mee bezig om die jongens in de markt te zetten. En als je gelooft in, in jonge muzikanten, dan doe je dat. En dan steek je je nek uit. En dan heb je in je eerste jaren ook nog een heleboel kosten die je moet maken. Yeah. Maar uiteindelijk uh, uh, heb ik iets gedaan wat, uh, wat een stijlbroken is met iedereen deze week. We gaan luisteren naar die uh, CD. <laughs> We gaan luisteren wat er, uh, hoe ze spelen. En godzijdank is het ook wel echt wel een, eigenlijk ook wel een hele goede CD. Okay. Ik vind hem ook wel eens beter dan de vorige. Goed. Nou, uh, hoe dat dan klinkt, maakt het een beetje spannend. Dat hoort u dan straks na het journaal van half vier met Onno Duiven-Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. Een dag na de terugkomst van president Saleh in Jemen woeden er zware gevechten tussen zijn voor- en tegenstanders. Daarmee zouden alleen vandaag al zeker 40 mensen zijn gedood. Op het centrale plein van de hoofdstad Sanaa wordt geschoten met luchtafveergeschut, granaatwerpers en automatische wapens. De explosieve opruimingsdienst gaat onderzoeken waardoor een oude betonnen bak op het strand van Rittem in Zeeland is geëxplodeerd. De EOD gaat als het app wordt onderzoeken of de Kesson met explosieven is opgeblazen.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 We waren net begonnen met de klassieke muziek, althans de recensierubriek. En uh, daar zit uh, Roland Kieft vandaag voor. Die heeft Arthur en Lucas Jussen net uh, neergezet, in de markt gezet. en We gaan even luisteren naar een stukje Schubert. Wat had je uitgekozen? Welke... Fantasie, Fantasie voor uh, Piano 4 Handig. Fantasie in F. Klein. Arthur en Lucas samen. Want er staan ook wat stukken die, die is verdeeld, he? ja, het is verdeeld. Ze spelen altijd Eigenlijk is een beetje een curieus idee. Want is, je hoort ze zowel apart. Dus Arthur eh, apart. Met aanpunt eh, van Schubert en Lucas ook apart. En ook weer samen. Mm -hmm. um, het is toch leuk om toch te gaan luisteren van wat zijn nou de verschillen tussen die twee. Afgezien van dat ze vier jaar van elkaar verschillen... Ja. en tussen veertien en achttien jaar gebeurt en... er natuurlijk onbeschrijfelijk veel. Nou, ze verschillen ook echt ja? wel van elkaar. Mm -hmm. uh, uh, Arthur uh, is de jongste. Uh, dat is de man van de ritmiek, van de articulatie. Die, die, dat daar, die dwingt je tot heel actief luisteren. Dan ga je echt, uh, dat is de man van de secondes, uh, zeg maar. Uh, wel ook heel, heel goed beluisterbaar, articulerend. Uh, Lucas is meer de man van de klank en van... Het En van de, wat grotere bewegingen. Wat meer de klank. Is op, wat rijper. De tijd van, Kun je dat zeggen? Dat die, uh, dat je nou, dat ik meek. weet dat niet. Bedoel, een, een, een stuk bestaat uit seconden en uit minuten. En hmm. In het algemeen willen we natuurlijk vooral hè, benadrukken... dat het de minuten moeten zijn. De grote beweging. Maar ik wil me tussen die minuten in ook niet vervelen eerlijk gezegd. En uh, dat is, dat is wel, wel leuk om te horen. Ik vind het wel een veel betere cd dan de vorige. De vorige was het een jaar of wat geleden met Beethoven. En Beethoven vroeger zo naast, maar. Ja, er zit nog wel echt een enorme wereld achter. Deze, deze muziek van Schubert is een beetje jonge adolescentenmuziek En in die zin heel goed, uh, heel goed uh, gekozen. Ja. Wat ik net ook weer, als we hier samen luisteren... Uh, wat altijd een beetje surrealistisch is naar de CD... Uh, ja. treft het me wel dat ze, ze in staat zijn... om vanaf het allereerste ogenblik die sfeer neer te zetten. Het zuigt je meteen ja. naar binnen. Ja. Jeroen, je zit te knikken. Je vindt het mooi, Jeroen? Ja, denk ik. Ik, bedoel, ik, ik herken het meteen. Ik, ik, ja. ik zak zo meteen weg. En ik, uh... Maar ik zit ook te denken aan die twee jongens... die dan... De, de, de zit, die zo heel romantisch, twee van die broers. En dan, dat lijkt me een bizarre jeugd ook, dat je ja. altijd met elkaar zo... Ja, ja, en dan, en dan heel gepassioneerd romantisch... als twee broers dat gaat, gaat zitten inspelen. Dat heeft ook iets... Kinkies, of nou nee, of niet? Nou, misschien... Even één ding: ze wonen in Hilversum. Ik woon ook in Hilversum. En ik, ik denk dat ik ga nog een keer, nog een keer bij hun vader claimen dat ze een keer met een sneeuwbal een deuk in mijn auto hebben gemaakt. Ja. Dus, ze hebben toch wat meer vlees en bloed dan je zou vermoeden. Oké, okay, en ze vakken, uh, vullen ook gewoon vakken bij, op zaterdag bij, bij de Oberheyn. Nou, daar heb ik zo niet op het Hé, We gaan door naar de volgende cd. Want Deze vond je heel mooi in ieder geval. Ja, nee, het is, nee, het is, het is prachtige muziek. En, en, uh, en het, is toch heel, het is toch heel spannend om die jongens te volgen. Ik ben toch heel benieuwd waar dat nou ja. gaat eindigen. Of ja. hoe dat verder gaat, liever ja. gezegd. De tweede cd, dat is de Ebony Band. Ebony Band. De band van de Werner Herbers. Ja. Werner ja. Herbers, solo hobo van het Concertgebouw. Het is ja. jarenlang. Ja. Uh, is, heeft in 1990 de Ebony Band uh, opgericht... En heeft echt school gemaakt. En dat, dat mag je hem zeker als compliment meegeven. School gemaakt. Met name toen hij zich is gaan richten op die zogenaamde entartete muziek. Die muziek uit het interbellen. Met name dan. 1930, 1940 zo ongeveer, ja. die door de nazi's als ontaard werd gezien. Die niet beantwoorden aan het Arische ideaal, om zo maar eens even te zeggen. Um, daarnaast heeft, uh, we hebben ze een, een enorme crush met moderne met Jazz. En, en zeker ook waar klassieke muziek en jazz elkaar op de een of andere vage manier uh, ontmoeten. Dus deze cd is helemaal um, rond de jazzmuziek, ook weer interbellum. Die jazz was natuurlijk voor die kunstenaars en die componisten... Zo tussen, 19, eh, tussen de twee wereldoorlogen in, mm -hmm. was dat natuurlijk een godsgeschenk. Want mensen shockeren met muziek die eigenlijk uit de zwarte cultuur voortkwam. Dat, dat was ja. natuurlijk echt... Nou, dat was bevoedend fres, om het maar eens te stellen. Waar gaan we naar luisteren? Wat, wat, wat had jij en De schoos. muziek van uh, Darius Mio. Uh, uh, misschien wel het beroemdste jazz, klassieke jazzstuk, wat er bestaat. Uitvoering van de Ebony Band, ontleding van Werner Herbers. Is dit is dat de Bufsoule 12? Nee, weer? La Création du Monde. Oh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, de stuk wat je noemt, je bent in de goede richting. Het is, is het andere beroemde ben stuk warm, van Mio. Ja. Dit is eigenlijk het beroemdste stuk. Maar er staat ook muziek op die ik, waar, van componisten die ik überhaupt nog niet kende. Emil Boerian, van oorsprong een Tsjech. Mm -hmm. uh, overleefde Therese in stad Dachau en uh, Neuergamme om vervolgens... De, de Russen welkom te heten in, uh, in Tsjechië, zeg maar. Hmm. Bijzondere muziek. En het ja. is echt muziek die... die, uh, die uh, het, het waait alle kanten op. Het, het ademt dadaïsme van, van de eerste tot het laatste moment. Het is, het, is wel, het is geweldig dat zo iemand als Werner Herbers met zijn Ebony Band... Treden niet meer op, maar ze maken nog wel CD's, zich daarvoor sterk maken. Ja, goed. Derde, we, we, we moeten een beetje tempo maken. Ja. De, de zes cello van uh, Bach, uh, veelvuldig al op de, op de CD gezet. Ja. Vaak meer vaak meerdere keren onder andere Pieter Wiespelwijn, Jojo Ma. Uh. Ja, nou, elke zichzelf-respecteerende cellist ja. uh, gaat een keer iets doen met die cello van Bach. Overigens, toch nog maar eens even een herinnering roepen: tot voor een jaar of honderd geleden <laughs> wist eigenlijk niemand dat deze muziek bestond. Maar ja. Pablo Casals, een ja. beroemde cellist, ja, die, heel mooi. die uh, op zijn dertien op een gegeven moment in een, in een tweedehands muziek, tweedehands bladmuziekwinkeltje, die zes suites van Bach tegen is gekomen, die heeft het eigenlijk voor het voetlicht gebracht. Je hebt verschillende scholen. De ene cellist die zegt van het gaat over Bach en de andere cellist die zegt van het gaat over cello spelen. En Quirin Viersen, Vierse, in al dat geweld van inderdaad Pieter Wispelweij, die het nu twee keer heeft opgenomen en een derde keer gaat opnemen, mm. is Quirin Vierse, is weer iemand van iemand die, bij haar gaat die cello suites van Bach over cello spelen. En dat klinkt dan zo. Dit is het, de eerste suite. Hè? Dit, als je dit begint, hoort denk ik jezus. Dan moet je nog zes voor die suites. Moet je, moet je nou, je dat, is, dat maakt het ook wel gecompliceerd. Het zijn zes suites. Zes het is best deeltjes, veel werk, hoor. 36 verschillende ja, deeltjes. Dus ja. de, de opdracht is niet alleen uh, speel het goed, maar ook ja. ga op de ene of andere manier een soort samenhang creëren. Ja. De zesde is daarnaast technisch ongelooflijk veel eisend. Het uh, is heel moeilijk. Mm -hmm. Wat ik mooi vind aan uh, Quirin is: het is Eenvoudig, het is eerlijk, het, het is simpel en dat is echt knap genoeg. Uh, bij haar is eigenlijk uh, het is muziek en cello en daar vloeit zij uit voort. Uh, zeg maar. En dat, dat is toch echt, echt uh, heel mooi... Um, uh, zes suites op, uh, op twee cd's. Um, eigenlijk, um, nou, het is ook, uh, het is ook zeg maar een portie een muzikale vitamine... die je af en toe een keer <lacht> je tot je moet uh, nemen. Ja, ja, ja goed. Nee, je bent enthousiast. Je vindt hem mooi. Ja, ik vind hem echt mooi. Ja. oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel. je wel. Bent, de Jazz Fever, Johanne, Sebastian Bach... de suites en Arthur en Lucas Jussen. Alle informatie over deze drie cd's die Roland besproken heeft... vindt u terug op onze site. Uh, dan gaan we eerst even naar Gio Lippens... die in Denemarken kijkt naar hoe het met Marianne Vos... en al die andere Nederlandse renners op de weg gaat. Want ze zijn al aardig onderweg. 87,5 kilometer hebben ze inmiddels gereden. En ze zitten weer op dat klimmetje aan de achterkant van het parcours... waar we vooral de Engelse vrouwen het tempo zien maken op kop. We hebben wat demarragepogingen gehad. Onder andere van Emma Pouli, de Engelse... een van de Russinnen die het probeerde. We hebben ook Grace beken gezien... de Belgische die probeerde weg te rijden... Maar Iedere keer weer wordt dat gat dan dichtgereden door het peloton. Zodat we op dit moment nog steeds een hele grote groep rensters bij elkaar hebben. En het steeds dichterbij gaat komen. Dichter bij die massasprint die we dan straks aan de finish gaan krijgen na 140 kilometer. En dan is het maar kijken welke vrouw in het oranje daar vooraan zal zitten. En of Nederland die favoriete rol kan waarmaken. Voorlopig is er dus nog wapenstilstand in dat peloton. Er zijn nog steeds dames die afstappen. Die aan de kant gezet worden. Ook door de jury. Want een te grote achterstand betekent gewoon een gevaar op de weg. Betekent dat de andere renners daar last van gaan krijgen. Dus de koers nog steeds niet echt ontvlampt. Dat moet allemaal straks dan gaan gebeuren in die laatste paar rondjes. En laten we hopen dat de dames dan eindelijk een beetje spektakel willen maken. Goed, dankjewel. Haal ons op de hoogte. Gio Lippert. straks praat ik met Jeroen de Man over de voorstelling van de warme winkel. Over de, uh, ja, de, de vier Oostenrijkers. Uh, maar eerst uh, de virtuele vitrine. U weet het, elke week een uh, kunstenaar die iets vertelt over een voorwerp... een ding waarin bijzondere... Band mee heeft. In dit keer is dat een acteur. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Eh, mijn naam is Porgy Fransen. Porgy Fransen, ik ben acteur, soms regisseur. En mijn bijdrage aan de virtuele vitrine is een herinnering aan de Gouden Stuiver, die ik ooit gewonnen heb bij Ria Bremer. Hier staat dat ding... Eigenlijk in het doosje van de Mary Dresselhuis prijs die ik ooit gewonnen heb. Dus hij staat eigenlijk in de prijskast. Ik heb meer prijzen. Maar deze prijs vind ik eigenlijk altijd nog het allerleukst. Daar zitten de meeste herinneringen aan vast. Vooral aan mijn familie. En aan mijn broer Hein. Die in, uh, in het nummer wat, waar wij de stuiver mee gewonnen hebben. Namelijk uh, Gluckselie van Jozef Haydn. De hoge stem zingt. En ik de tweede stem. Mijn stem was net gebroken. Ik had ook een hele hoge stem. Die hebt later ook wel weer met hetzelfde broertje heel veel gebruikt uh, in Parijs en op straat en zo. Maar de opname waar het nu om gaat waren we nog knaapjes van 12, 13 jaar. Dat is alweer zo'n 40 jaar geleden. Het blijkt hier ook wel uit. Ik komt uit een, uh, een muzikaal gezin. Veel broers en zussen zijn ook doorgegaan in de muziek. Tien zussen, ook nog een aantal broers... Uh, hier ook de begeleiding, orgel, bas, gitaar, fluiten, uh, viool. Uh, dat zijn van allerlei zitten we in het concertgebouw, orkest en in Rotterdam, in Rotterdam Filharmonisch. Dus allemaal muzikaal uh, zijn, ze, daar, uh, zijn ze ook doorgaan professioneel. Ik ben als enige dan acteur geworden. ik me nog herinner van de uitzending zelf... is uh, het wachten tot een lange dag en het eten. En dat alles in zwart-wit was, althans, in mijn herinnering. Ja, volgens mij wel. Toen nog, 40 jaar geleden. Ria Bremer, natuurlijk een prachtige vrouw was. En ik herinner me ook dat we later nog als jury zijn teruggekomen... En dat ik toen met mijn broer hein had afgesproken... dat ik bekend mocht maken wie er gewonnen had. Maar dat op het moment, en die opnames bestaan nog... op het moment dat ik het wilde zeggen... hij mij gewoon opzij duwt en zegt wie er gewonnen heeft. Het was een hele lullige streek van mijn broer. Dat weet ik nog. Nou, het was uh, deze herinnering die ik uh, wilde bijdragen... aan de virtuele vitrine. Dat was de gouden uh, Ja, de Stuiver. Uh, in de kast... Uh, Porky Frans was dat. Hij is deze dagen met onder andere Olga Zuiderhoek te zien... in de voorstelling uh, Wie is er bang voor Virginia Woolf... in het De Lamar Theater in Amsterdam tot eind oktober. Uh, gisteren was Leonie Jansen, in vrijdagmiddag live... en die was heel enthousiast over die voorstelling. Gaat dat zien, kan uh, dus tot eind oktober in het De Lamar aan de Marnixstraat. Voor het filmpje van de vitrine kunt u terecht op onze site opium.avo.nl... of op Facebook of op YouTube. En volgende week in de vitrine de lingerieontwerpster Marlies Dekkers met haar keuze. Um, dan, uh, ja, ik wil jullie nog wat cultuurtips vragen. Oscar, heb jij nog iets gelezen, gezien, behalve dan David Seders... waarvan je zegt, dat is echt zeer de moeite waard? Of een cd wellicht? Of, nou, dan moet ik even nadenken. Moet je even nadenken. Uh, Roland, jij nog iets? Uh, Mocht ik even over nadenken. Even over nadenken. <laughs> uh, ja, de, vanavond nog doodpaard. Jeroen doodpaard. Uh, in, in Frascati. Ja. Met welke voorstelling? Uh, The Jew. De Jew. Oké, okay, laat ik met jou over jouw voorstelling gaan praten... want dat vind ik wel een mooi moment. Uh, neem een gedicht en maak er een beeld van. Dat was de opdracht die de leden van het acteurscollectief... De Warme Winkel elkaar gaven ter voorbereiding op hun voorstelling... Rainer Maria, waarin gedichten en het gedachtegoed van dichter Rainer Maria Rielke centraal staan. Uh, het wordt gespeeld op een heel bijzondere locatie. Uh, ik heb het gezien... In een boerderij in Amsterdam Noord, in ja. Zunderdorp. Yes. Dat, dat is bij, net buiten Amsterdam eigenlijk. Ja, Tikkie. Ja. Wat zeg je? Ja, precies. Het is, het is gemeente Amsterdam. Ja, we hebben ja, ja. net, net ja. Van, van, van waar deze bijzondere locatie? Je kan het ook in het theater doen. Nee, hoor. we hebben het ooit gemaakt op de Schelling. Uh, en, dat Oero, was hè? Weer, precies. en dat was ja. alweer uh, uh, vijf jaar geleden. Uh -huh. En daar speelden we het in een uh, schuur. We waren driftig op zoek naar locaties. En, uh, en daar hadden we een hele lelijke schuur gevonden. En we dachten, oh god, moeten we het nou hier doen? En uh, toen zijn we dat helemaal gaan behangen. En uh, nou goed, het, we hebben daar de plekken gemaakt. En uiteindelijk waren we heel blij met die schuur. En dat was een, uh, een groot succes op uh, de Schelling. Waar we natuurlijk uh, gigantisch blij mee waren. Want uh, we hadden helemaal geen subsidie. We hadden geen geld. Dus we dachten, nou dan is onze, dit onze investering waard in ieder geval. Uh, en uh, toen wilden we het heel graag hernemen. En toen um, dachten we, dan doen we een boerenschuren tournee door Nederland. Uh, en uh, dat was een flinke operatie. En dat hebben we in 2008 gedaan in uh, Utrecht, Amsterdam, Friesland, Breda. En dat doen we nu dan weer in Amsterdam, uh, Brussel deze keer erbij en, uh, en Groningen. Ja, want deze voorstelling maakt nu deel uit van een, van een soort vierlijn. Ja, we hebben een, het is eigenlijk uh, uh, toch wel een droom die voor ons uitkomt. En dat wil ik wel eens een groot stellen, omdat we hebben gedurende vijf jaar heel hard gewerkt aan vijf voorstellingen over Oostenrijkse kunstenaars. we hebben ons behoorlijk daarin verdiept. En uh, dat is allemaal incidenteel natuurlijk gezien te wezen. Zo'n een, een Alma-voorstelling die we 8 oktober in de Schouwburg spelen hier... die was, is alleen maar op de Schelling geweest. Dat ja, is uh, een groot succes uh, toen de ja, precies. Ja, precies. Over uh, Alma-Malen gaat over het wel. Ja. En, en uh, ik ben heel trots, want het zijn allemaal succesvoorstellingen gebleken. Hm. En dat is gewoon te gek voor ons om nu in een korte periode... zeg maar een maand uh, in een stad al die stukken achter elkaar te dat, zetten. dat vraagt ook wel wat van, van jullie als spelers. Je ja, dus ik, heel wat. wat ja, ik ik waar, heb, ik is is heb dan de Maria heb gezien. Ja. Heel veel teksten van, van, van Riukel... Die, die daar voorbij komen op mm -hmm. alle mogelijke manieren. Ja. Uh, en, en dat moet allemaal maar in het hoofd zitten. Nee, maar goed. Dat is, dat dat is, het, een, vak. Uh, dat is het vak. Ik bedoel, dat, <laughs> dat, is, dat is simpel, maar... Um, het nou, gaat wel... Leer al, leer al die echtgenoten van allemaal ze uit je ja, hoofd. Ja, dat ja, is echt een heel Nee, Maar ook die, die gedichten van Rieuwke, dat zijn een ja. Nou, het grootste is... Um, want, want dat vind ik allemaal nog niet zo'n probleem. En logistiek is een enorme operatie, maar dat komt ook wel. Maar het gaat wel over dat we elk stuk die we dan brengen... Uh, zo optimaal mogelijk willen brengen met de grootste intensiteit. En dat nee, nee. we echt moeten zoeken naar wat was dat dan toen... En wie zijn wij nu? Uh, wij zijn inmiddels ook ouder geworden en gerijpt. En, uh, ja, we, we, het moet wel. Het moet niet een herhaling van zetten zijn. Van, we doen eventjes een herneming automatisch. Maar op merk je dat, dat je uh, anders naar die teksten nu kijkt dan. dan ja, nou, met, met, met Rielke bijvoorbeeld zeker. Dan. Uh, nou ja, veel in die teksten gaat ook over van. Uh, je, je moet rijpen. Je moet. Weet je, als je jong bent, kan je nog niet echt versen schrijven. Of het gaat echt over. Je moet zoveel dingen meemaken om als kunstenaar echt. Uh, ja, een groot palet te krijgen, groot, ja, te, te rijpen. En, en ik merk ook dat er gewoon gedeeltes waren in dat stuk. die als ik het nu breng, ik bedoel, ik ben ouder geworden, ik heb meer dingen meegemaakt. En, uh -huh. en dat, dat is ook leuk, want dat, er zijn veel mensen die, die zijn al fan van die voorstelling. die komen dan nog een keer kijken. En die merken dat ook. En die, uh, dat vind ik echt geweldig. Yeah. En en korske spelen we dan, uh, toch zie ik mijn lievelingsvoorstelling, uh, volgende week, de hele week in de Brakke Grond. En dat um, hebben we ooit in het gemeentemuseum in Den Haag gemaakt. Een Vlaamse theaterfestival Antwerpen. En dat komt nu eigenlijk naar Amsterdam. Hmm. Um, maar zeker in deze tijd, wanneer, uh, nou goed, al die cultuurbezuinigingen. Dus er is al duizend uur aan besteed en ja. gepraat. Ja. Maar dit voelt wel als een. Um, dit is echt revolutie, die voorstellingen. Het is echt. Uh, als, als we. B, b, nou, toen, de tijd toen we het maakten ook in Den Haag, kwam net de PVV. Uh, op. Uh, op in Den Haag. En uh, nou zou daar heel veel stemmen krijgen en, en het uh, linkse hobby gedoe. En uh, toen dacht ik, nou, dit is echt een pleidooi voor, voor, voor de linkse hobby. Dit, is, dit, gaat, dit is, gaat zo radicaal. Dit is niet laagdrempelig of iets. Niet dat het daarmee elitair is, maar het is wel. Uh, het is gewoon een uh, Een ode aan de fantasie. Een explosie van, van kunsten en ja waar, waar het publiek echt van... waar heb ik naar gekeken, maar ik vond het helemaal te gek of zo. Ja, dat is, want dat, is ja. Inderdaad, dat herken ik ook. Het uh, uh, uh, duurt uh, wat, anderhalf uur, geloof ik. Uh, ik weet niet eens meer hoe lang ik daar De, gezeten heb, eigenlijk. Oh, nu met Rielke? Ja. ja uh, die duurde anderhalf uur. Ja, ja maar, maar ja. inderdaad, uh, jullie pakken op zoveel verschillende manieren die tekst aan. Er wordt op zoveel verschillende manieren geacteerd heel heel uh, explosief, maar ook heel ingetogen. Uh, ja, dat is dat is, best... is dat eigen aan de warme heen? Ja, dat, dat zeker. Maar het gaat vooral om en dat is goed voor iedereen ook om te kijken, om te weten dat we we maken geen toneelstukken. Het is dus niet uh, um, um, de bankier uh, uh, leent geld aan, weet ik veel, uh, representatie van uh, mensen personagespelen. Dat is ja. niet aan de hand. Wij, wij studeren op zo'n persoon en, en knippen en plakken en jatten. Alles wat we de moeite waard vinden op mm -hmm. dat moment om te doen. En dat monteren we aan elkaar, waardoor het een heel grillig gebeuren wordt... En je dus helemaal niet zo anekdotisch moet kijken... maar eerder intuïtief en emotioneel. En, en dat is een puzzel die je krijgt. en Dan ja, moet je lekker zin hebben om dat te gaan op te, om op te lossen. En zetten het publiek de hele tijd bewust op het verkeerde been. En uh, uh, ja, nou ja, ze proberen spannend theater op die manier ja. te maken. Ik heb ik, wat we mensen na afloop gevraagd wat ze van de voorstelling vonden. Laten we even luisteren naar, de, naar die reacties, wat er gezegd werd. Ontroerend in vorm uh, ja, in en inhoud... En een ode aan het kunstenaarschap. Ja. En ook. Uh, nou ja. Uh, aan theater. Ik zei net tegen Tineke, een vriendin, dat ik het heel erg Oerolachtig vond. Door de locatie, denk ik, en type spel. Maar het spel en ook. Uh, ja, de ruwheid, alles. De entourage vind ik ook echt heel goed bij Ja, Het realisme van het acteren kwam. Uh, ja, je, je had geen moment dat je aan iets anders dacht of zo. Je zat volledig in. Uh, in de voorstelling. En dat, nou, dat is zo knap. En die gedichten van Rielke en het. zeg maar ook nog even de tijd nemen om het uit te leggen op een. Uh, ja, op een fantastische manier. Ja, dan weet je je wordt echt uh, ja, helemaal meegesleept, gesle geslopen. Wat mij vooral boeide, ik ben germanist, dus ik herken die teksten van Rielke ook. Uh, dat. ze doen er de gekste dingen mee, de meest absurde dingen. Uh, maar op een of andere manier blijven die teksten toch. Overeind. Dat vond ik eigenlijk het bijzondere. Want uh, het lezen van gedichten dat wordt vaak, ja, is vaak een beetje een saaie bedoeling. Maar nu, uh, het is dus ontzettend is een kijkspel. Uh, maar ook je, je luistert, waar gaat het over? Enzovoort. Nou, dat heeft mij indruk gemaakt. Dat is een uh, germanist die, die ook vertaler is van Rielke, Die, die een, soort na, ja, een soort nabespreking gaf nog uh, bij die voorstelling die ik gezien heb... Jullie zitten daar dan zelf ook bij als, als leden van de Warme Winkel. Het viel me op dat, dat uh, de betrokkenheid en de liefde voor de literatuur zo groot is ook. Jullie vinden het ja, echt heel dat... leuk om daarmee bezig te zijn. Ja, heel erg, heel ja. erg. We zijn daar, uh, we zijn daar wel uh, fanatiek in. Hm. Ja. Nee, ja, goed, ja. nee dat, dat delen we met elkaar. En we zijn nu um, we zijn met z'n drie een tijd lang geweest en nu is Zwart Wemel uh, er ook bij. Dus we zijn ze vier. En we hebben dat met z'n allen. Echt, die, die, die, dat, dat, die grote liefde voor geschiedenis en literatuur. En, ja. uh, en hoe kan je dat nou naar theater vertalen? En, en zoals die Art Postum, die vertalen waar... Oh, die had dan al, nou ja, Rilke gedichten vertalen. Het is eigenlijk in wezen wat wij ook doen, vertalen. Maar dan naar het podium vertalen. Ja, uh, ja nee, maar nee, en, en, en, en, dat is leuk hoor, die nagesprekken. Ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk niet altijd even leuk. Want nee. vraagt vraag het publiek, waarom heeft die persoon uh, rode schoenen aan? Dan denk ik, joh, zoek het lekker zelf uit. Maar, maar dit was wel... Uh, Tof, zeker als je het via iemand doet. Dat ja, ja. vragen niet zozeer naar ons kwamen, maar het ging... Ja, ja. ja we interviewden Art eigenlijk toen. Ja, en ja want waarom komen er steeds blaadjes uit de ja, banden van de precies. verschillende spelers? is nou, ja, al dan... stop. Ja. <laughs> Goed, ja. uh, Roland, je wil iets vragen? Wenen 1900 moet fascinerend geweest zijn. Ja. Wie, wie je daar in een, in een stoebe aan zou kunnen treffen, dat, dat waren grootheden. Ja. Trouwens ook in de slaapkamer van allemaal, inderdaad. Um, daar zit je wel dwars, hè, geloof ik. Nou, een mens droomt wat af. Um, <lacht> uh, maar, maar 500 kilometer westelijker in Parijs was een vergelijkbare metropool. Waar ook een enorme. Concentratie, dichtheid aan kunstenaars, aan wetenschappers. Wat, wat is, nou de, waarom is nou de keuze voor Wenen? Nee, dat is echt organisch gegaan. Want uh, we hadden het net ook eventjes over. Het had net zo goed prijs kunnen zijn. Maar het, het kwam gewoon: we gingen. De Warme Winkel maakte het dus in 2001 uh, begonnen. En de, tot aan 2006 heeft het vaak op basis van improvisaties en interviews uh, voorstellingen gemaakt. Eén keer per jaar op voorstelling. Of uh, uh, op een festival, heel uh, low-key. En, en toen was de wens um, om repertoire te gaan doen. Om dus te kijken, we hadden, toen hadden we Thomas Bernhard een stuk van gelezen. En dat vonden we echt hilarisch, de theatermaker. We hadden een goed stuk, sowieso. En toen dachten we, ja, we willen alles lezen. Dus gingen we alles van Bernhard lezen. Ja, ja. En uh, ook allemaal interviews en dingen. En toen, ja, toen zijn we een nieuw stuk gaan, formuleren, uh, gaan formeren daarvan. Om echt in de ziel te uh, raken van zo'n man. En vanuit daar weer iets nieuws te brengen. En Daardoor kwamen we op, nou, dat ging dat, dat voet op Oostenrijk. En toen gingen we spreekbeurt voor elkaar houden. En daar kwam onder andere Rielke uit en nog meer. En Alma drong zich ook de hele tijd op in al die spreekbeurten. Dus dachten we, nou, oké okay, dan, je zit, je, erbij. Ook maar. je zit erbij, ja. we doen ja. iets over je. Um, dus daar is het organisch ingegaan gegaan. En, en uh, Rielke Oostenrijk, nou ja, niet Rilke komt natuurlijk uit Praag... maar het is wel dat grote Habsburgse Rijk. Ja. En dat vind ik er prettig aan en dat vind ik anders dan uh, Parijs is dat dat Habsburgse Rijk... dat is gewoon een soort sprookjes gebeuren. En voor ons kan het ook... dat is een soort meta-wereld. Uh, Net als waarom ik snap dat je Griekse tragedies gaat doen. Bedoel, dus een dat soort, is een soort Disneyland... Nou ja, zoiets. Waar, waarvan je zo... Uh, God, Disneyland... Um, Nee, maar dat is zo lekker ver weg. En, en daar kan je nog uh, halve waarheden uitplukken. Dingen die zijn... En, en, en nog lekker over liegen. Want niet alles is even duidelijk. Maar het is lekker ver weg. Waardoor je... Het geeft je ook een hoop vrijheid. Ja, nee, exact. exact, ja, exact ja, ja. Ja. Goed, ja, even hoor. Want we hebben Kokoska, We hebben Rielke, We hebben allemaal Wie Hebben we dan nog te, die hebben er nog twee niet gehad. Wie zijn dat dan? Rieuke hebben we gehad. Nu deze week doen we Kokoska een hele week. Dan doen we Villa Europa van Stefan Zweig. En dan doen we Thomas Bernhard. Thomas Bernard. En dan komt uh, Alma. Uh, Alma in de grote zaal. Ja, we doen, en dat doen we precies hetzelfde in Brussel en in Groningen. Het ja. is echt een maloterige project, maar... Uh... En komt er dan ooit nog een montage waarin die... Ja, dat hadden allemaal, we het Die over. Ja. grote marathon... Ja, ja, ja, ja. ja, dat zou wel gaaf zijn. Alleen ja. is het nu wel dat we op verschillende locaties zitten. Kijk, zo'n zo rilke is in een boerenschuur al mee in de grote zaal. We hebben de spelen ja. de een spelen in een buurthuis. Dan moeten we met de bus en, van de een en andere theater. Ja, ja, dat was, wordt gedoe. Was. Dankjewel, Jeroen. Ja, uh, je... De Weense Herfst heet het. Het is ja. van acteurscollectief De Warme Winkel. Tot en met 30 december. Op alle mogelijke plaatsen te zien. www.dewarmenwinkel.nl voor meer informatie. Oscar van Gelder, veel plezier morgenmiddag in je Dankjewel. Nog een tip: de nieuwe Woody Allen, want die speelt zich ook af in het Parijs van Brussel. Midnight. Ja, uh, nee, ik vergeet de titel. Maar het is erg midnight. Leuk. Andere tip: uh, Ralf van Raat is uit de selectie gevallen, zeg maar, pianist okay. met de muziek van Peert. Is straks meer. <laughs> Afro. Nou, ik dacht bij de.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 Bel 0800-0403 of kijk op kpn.com slash zakelijk. MKB Werkplek voor Generatie KPN. Dit is Radio 1.